Vijf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is inderdaad naar Peking gereisd... voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Sinds er zondag een zwaar bewaakte trein in Peking aankwam... werd er al gespeculeerd over het bezoek. Inmiddels is Kim weer terug in Noord-Korea. Bijzonderheden over wat er is besproken zijn niet bekendgemaakt. In de Amerikaanse staat Washington is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij pakketjes met explosieven heeft verstuurd naar een aantal legerbases in de Verenigde Staten en een kantoor van de CIA. Over het motief van de man van 43 is niets duidelijk. Volgens de FBI is geen van de elf pakketjes geëxplodeerd en raakte niemand gewond. Een verband met de incidenten van afgelopen weken in Austin werd gisteren al uitgesloten. De exitpolls bij de gemeenteraadsverkiezingen waren zeer accuraat. Dat meldt Ipsos, het onderzoeksbureau... dat in opdracht van de NOS stembuspeilingen deed. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Weert en Emmen. Er was een gemiddelde foutmarge van één zetel... maar Ipsos hield ook rekening met afwijkingen van twee zetels. Die bleken er niet te zijn. Van het referendum over de inlichtingenwet... is een landelijke indicatie gegeven. Volgens de voorlopige uitslag was ruim 46 procent voor... en ruim 49 procent tegen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 Die was onaangekondigd naar een EU-debat gekomen... over de toekomst van Serviërs in Kosovo. En werd later op de dag weer vrijgelaten. Het weer, het wordt droog, de regen trekt naar het oosten weg, maar later vandaag raakt het weer bevolkt... gaat het opnieuw regenen tot aan de avond. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanaf morgen wat vaker zon, met af en toe een bui... en iets hogere temperaturen. Dit was het nws Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus, met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij het laatste uur van Focus. Het nachtelijke radioprogramma over wetenschap en geschiedenis van de NTR op NPO Radio 1. In dit laatste uur nemen we je mee naar de depots van Museum Boerhaven. Waar verslaggever Gerda Bosman een klein meetinstrumentje vindt. Van niemand minder dan Einstein zelf. En we gaan het eens hebben over de financiële opvoeding van Jong Nederland... Want waar de centen vroeger netjes in de spaarpot werden geteld... houden jongeren van tegenwoordig al hun financiën, als het goed is, bij in apps. En in het allerlaatste kwartier praat ik met conservator Carleen Metz... van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Over de tentoonstelling Explosiegevaar die vandaag haar deuren opent... over een spectaculaire overval op het bevolkingsregister in Amsterdam. Dus blijf vooral luisteren.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 Someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone to die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone To pick you up each time you fall To gather flowers constantly And to come each time you call And we'll love you for your life and nothing more But it ain't me It me you're looking for babe. Met It Ain't Me Babe van Johnny Cash en June Carter is het... Tijd geworden voor de rubriek wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen. Waarin we met verslaggever Gerda Bosman gaan schatgraven... in de depots van Museum Boerhaven in Leiden. Op zoek naar voorwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld... in de geschiedenis van de wetenschap. Focus. En dit keer gaan we naar 1913. Het jaar dat Einstein met een vriend knutselde aan een meetinstrument. Dat helaas nooit in productie werd genomen. Conservator Ad Maas vond het mysterieuze apparaatje in een hoek van het depot... en vertelt wat er zo bijzonder aan is. Waar zijn we hier nu? We zijn nu op de vierde verdieping van het grote depot van het Museum Boerhaven. En uh, nou, je ziet, je ziet een deel van, van de enorme collectie die we hebben. Nogal, het is indrukwekkend. Het, is, uh, nou, <laughs> ik bedoel, het zijn allemaal apparaten waarvan je denkt... Hm, ik zie niet precies gelijk op eerste gezicht waar ze voor dienen... Nee, dat geldt zelfs voor mij. Dus uh, we hebben een hele uh, grote variëteit aan wetenschappelijke instrumenten. Er zijn vaak dingen die, uh, ja, waarvan je niet meteen aan ziet waar ze voor gediend hebben. Het grappige is als je het uit gaat zoeken... dat je dan vaak achterkomt dat het hele interessante apparaten zijn... met uh, interessant verhaal erachter of interessante werking. Maar je zag een apparaatje en die was uh, in de nominatie om weggegooid te worden? Nou ja, dat nog net niet. Maar een apparaat waar weinig over bekend was. Dat een beetje onopgemerkt in de poos stond. En... Uh, ik werkte niet zo lang op het museum. en Toen ik er langs liep toen, uh, viel mij een naam op van de instrumentmaker Habicht. En, uh, dat deed een belletje bij me rinkelen. Toen ben ik eens uh, gaan uitzoeken wat het kon zijn. En het blijkt een van de drie bestaande exemplaren overgebleven exemplaren... te zijn van het zogenaamde Machientje van Einstein. Oké, okay. en er staat hier ergens tussen al deze apparaten? staat hij. Een stuk hoor. Ja, ik heb hem al... Uh, oh, je hebt hem al? Oké. Okay. So, ja, het is een beetje een, een soort zwarte koffiepot, lijkt het me het meest op. En uh, ik ga hem nu de uh, gaan halen. Een handschoentje aantrekken natuurlijk. Niet zo'n heel groot apparaat, maar het is wel redelijk zwaar. Dus. Waarom is hij zo zwaar? Uh, nou, er zit, er zit veel massief ijzer in verwerkt. Dus, uh. Het is een soort mini-ketel. Ja. Ja, daar staat het. Paul Habicht. Paul Habicht. Ja, Schaffhausen. Schweiz. En dat zegt jou wat? Dat zegt me wat, ja, zeker. Uh, ja, ik had me wel eens wat verdiept in, uh, in Einstein. En, uh, Paul Habicht uh, blijkt iemand te zijn die hij goed kende, bevriend mee was... en waar hij samen een, een heel boeiend uh, project mee uh, uitgevoerd heeft. En dat is dit het, uh, de neerslag van, het resultaat van. Einstein was eigenlijk altijd ontzettend uh, betrokken bij uh, praktische dingen. Hij is inderdaad, staat er bekend als een soort icoon van, van theoretische natuurkunde. Maar als je naar hem Kijkt en de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor. Het blijkt dat hij enorm gefascineerd was en enorm gedreven was in allerlei ook praktische zaken. Zowel hier hebben we een voorbeeld van een, een wetenschappelijk instrument dat hij uitvindt, maar ook allerlei praktische dingen. Hij heeft een koelkast ontwikkeld, wat ook een prachtig verhaal aan vast zit trouwens: de Volkskoelschrank. De koelkasten in die tijd waren, waren echt onveilig. Die stoffen die erin zaten waren giftig. Als het ding ging lekken, dan, dan, dan, dat was ook de aanleiding voor Einstein... om, om die koelkast, zijn koelkast te gaan ontwikkelen. Er was een gezin omgekomen door giftige dampen van zijn koelkast. En hij dacht, er moet een einde komen. Ze dus heeft met Leo Chilaert, een, een andere fysicus, en vriend van hem... heeft hij zelf een, een koelkast ontwikkeld. Een ding heette de Volkskoelschrank. Dat was echt briljant, want dat ding sloot gewoon aan op de waterleiding. En de druk van de waterleiding zorgde ervoor dat dat ding ook ging, uh, aan, aan de praat ging draaien. Precies. Nou, dat ding is uitgebreid getest en, en, uh, en, en gebouwd. En het werkt fantastisch. Dus dat leek echt een ei van Columbus. Tot die uh, echt in, in huishoudens verscheen. En toen bleek er toch een probleempje aan vast te zitten. Namelijk, die waterdruk is niet altijd constant. Dus mensen die, als ze soorten beneden kwamen, zat die volkskoelschrank vol met ijs. Terwijl s'avonds, als de uh, waterdruk misschien wat minder was, was het ding allemaal opgewarmd. Dus uh, ook dat lukte niet. Nou, verder heeft Einstein uh, ja ontwikkeld. Een make-up spiegel, je kunt je het niet voorstellen. Maar zelfs dat soort dingen. Wat, uh, wat leuk eigenlijk, dat hij zich zo druk maakte om, uh, ja, om dat soort veiligheidsdingen en uh, nou, eigenlijk, eigenlijk is het ook niet zo gek. Hè? Hij was natuurlijk ook een zoon van een, een, een fabrikant van uh, elektrische apparaten. Zijn vader, was uh, Herman Einstein, deed samen met zijn oom Jacob Einstein. Had hij een bedrijf die uh, dingen als uh, uh, elektriciteitmeters, uh, gloeilampen en uh, een ander soort verlichting uh, produceerde. Dus hij uh, had het wel uh, vanuit huis uit meegekregen. Natuurlijk ook zelf een uh, ja, elektrotechnische opleiding eigenlijk gehad aan de hogeschool van uh, Zürich. Dus eigenlijk als je zijn hele biografie tot dan toe bekijkt, is het iemand die vooral praktisch bezig is... ...met, uh, met natuurwetenschap, met, uh, met elektrotechniek. Dus ja, eigenlijk is het heel vanzelfsprekend dat hij daar uh, competent in was... ...en ook, uh, ook interesse in had. Ja. Hij leerde eigenlijk al van vroeg mee te denken... ...in wat uh, zijn vader en zijn oom aan het ondernemen waren. Ja, zeker, ja, ja, is ook een verhaal van bekend... ...dat, dat hij uh, heel slim iets had bedacht in het bedrijf... ...en dat, uh, dat zijn oom uh, daar hoog over opgaf... Ja. rustig bekijken. Nou, Einstein uh, is dat ding gaan ontwikkelen... omdat hij een van zijn... Uh, beroemde theorieën uit het wonderjaar... 1905 wilde aantonen. Uh, hij had toen drie belangwekkende... theorieën de wereld in, in geslingerd. De eerste is de speciale relativiteitstheorie. De tweede ligt op het gebied van... kwantumtheorie. Uh, en de derde is dat hij... Uh, een behandeling gaf, een wiskundige behandeling... wist te geven van... Uh, Brownse bewegingen. Die zo bevredigend was dat uh, dat eigenlijk ook een bewijs was voor het werkelijk bestaan van moleculen. Hè, de Brownse beweging is van oorsprong een grillige beweging die waargenomen wordt... als je stuifmeelkorrels die opgelost zijn onder een microscoop bekijkt... dan blijken die stuifmeelkorrels bewegingen te vertonen. En dit is eigenlijk het resultaat van heel veel botsingen van, van moleculen tegen, tegen zo'n stuifmeelkorrel aan. En de stuifmeelkorrel is zo klein... Ja. Dat ze bewegen als er een molecuul tegenaan aan Zo licht dat, dat je die, die schommeling als gevolg van moleculenbotsingen kunt waarnemen. Ja. Was het in de, in de tijd zo dat veel geleerden nog niet aan wilden... dat uh, moleculen en atomen echt bestonden? Heb jij wel eens een atoom gezien? Nee, nou dan. Ja. Dat was een beetje de relatie van, van sommigen. Heel kort door de bocht. Uh, maar Einstein gaf, gaf zo'n mooie wiskundige behandeling van die Brownse beweging... dat dat eigenlijk wel een heel overtuigend bewijs was uh, daarvoor... Um, maar hij wilde zelf zijn theorie experimenteel gaan bewijzen. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om, uh, om het machientje te gaan ontwikkelen. Want hij dacht dat hij daarmee, als je met hele kleine stroompjes zou kunnen meten... dat je dan uh, die Brownse bewegingen in elektrische ladingen zou kunnen waarnemen. Het grappige is, ik, ik heb brononderzoek gedaan... en het blijkt dat op zich het idee voor het machientje... voor een apparaat dat op deze manier kleine stroompjes kan ontwikkelen... al van iets eerder stamt... In 1903 had hij een, een soort uh, brainstormclubje met, met uh, twee vrienden van hem. En dat heette een hele wijtse naam, de Olympia Academie, noemden ze zichzelf. En ze brainstormden, ze, uh, brainstormde, ze discussieerden over uh, wetenschappelijke theorie en dat soort dingen. En toen is dit uh, idee al een keer ter sprake gekomen. Maar na 1905, toen hij zijn Brownse bewegingtheorie wilde bewijzen... Ja, besloot hij dat hij het wilde gaan uitwerken. Nou, de eerste groepen omdat. dat... Uh, om hem daarbij te helpen waren Conrad maar vooral ook Paul Habicht. Want dat was een kleine instrumentmaker. Nou, Met z'n drieën zijn ze aan de slag gegaan. En uh, het heeft Einstein niet meer met rust gelaten... tot eindelijk, uiteindelijk dat, dat ding ook gemaakt was. En daar ging uh, wel een aantal jaar overheen. Maar het ging niet vanzelf. De apparaat dat was toch wel weer barstiger te ontwikkelen... dan ze misschien aanvankelijk dachten. En op een gegeven moment uh, ja, gaf Paul Habicht er ook de brui aan. Die zag het niet meer zitten. Einstein die gaf niet op, is een andere... Uh, kompanen gaan zoeken. Bijvoorbeeld onder andere Albert Gokel, ook een bekende fysicus in die tijd. is zelf aan de slag gegaan. Hij heeft zijn woning als een soort laboratorium uh, ter, ingericht in die periode. Op een gegeven moment komt Paul Habicht er weer bij. Ik denk dat ze er uh, wel, wel drie jaar ongeveer over gedaan hebben. Maar toen uiteindelijk hadden ze een uh, werkend exemplaar. En toen het helemaal zover hij was. Uh, ja, van Einstein het wel goed geweest. Die zegt van, uh, tegen Paul, "Van jij gaat het ding maar in uh, productie nemen. En, uh, hij was heel erg overtuigd van zijn vinding. Hij, uh, hij meende dat dit apparaat alle andere ampèremeters overbodig zou maken. Dat ding was superieur. Uh, er was een keer een demonstratie voor een uh, aantal fysici... en die, die stonden op hun kop werkelijk, zoals Einstein het zelf uh, verwoordde. Zo enthousiast was iedereen. En vervolgens uh, ja, wordt het stil. En uh, <laughs> blijkt dat nauwelijks van die dingen waarschijnlijk geproduceerd zijn... En, en dat er maar drie in de wereld met deze erbij uh, over zijn gebleven... Dat nou, ding blijkt niet goed te werken. Uh, en dat heeft te maken met dat al die ronddraaiende delen. en de wrijving die plaatsvindt tussen delen. dat die zelf storende elektrische effecten opwekken. die uh, de resultaten beïnvloeden. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom het ding nooit heeft gewerkt. Hé, hey, wat jammer. Ja, aan de ene kant wel jammer. maar aan de andere kant is het soms zo'n bijzonder object nu geworden. waar er maar een paar van zijn. dat het. Uh, dat het ook wel iets, uh, iets exotisch heeft wat het heel erg leuk maakt. En uh, ja, nogmaals, het toont ook Einstein als een, uh, als een mens van vlees en bloed. Veel later, in 1948, heeft hij nog eens contact met Conrad Habicht en schrijft hij van, uh, van weet je nog uh, dat we aan een machientje werken? En dan zegt hij iets van, uh, ja, er is niks uitgekomen. Maar het uh, was spaas of zo, nee. niks in die woorden. Ja. Ja. Het geeft ook een beeld van uh, dat, je, dat je niet niet zonder meer alleen maar tot successen komt. Je moet ook falen. Ja, en dat was Einstein daar nooit, nooit te groot voor. Ook niet in zijn theoretische werk. Op een gegeven moment gaat hij op zoek naar een theorie... Uh, zoals uh, een unificatietheorie. En, en keer op keer uh, blijkt hij ernaast uh, te zitten. Maar daar heeft hij eigenlijk geen enkele moeite mee. Hij accepteert het en hij begint weer uh, van voorop aan. Van de voorop aan en geldt ook voor zijn uh, praktische werk. Het is echt ongelooflijk. Dat is laatst een boek over verschenen. Wat voor de, de hoeveelheid aan, aan projecten waarin hij op een of andere manier betrokken is uh, geweest. En uh, vaak ging dat fout. Maar dat interesseerde hem blijkbaar niet zoveel. Tja, het machientje van Einstein. En hij heeft het toch wel... Viel spaas mee gehad. En je hoorde conservator Ad Maas van Museum Boerhaven in gesprek met verslaggever Gerda Bosman. I was walking through your neighborhood. Saw your Waking up with you I've been getting used to Waking up here Nederlanders vroegen hun kasboekje. En hoe houden ze nu bij welk geld er binnenkomt en wat eruit gaat? Waarom spaarden we vroeger en lenen we nu? En hoe zijn we van cash naar digitaal betalen overgegaan? In de nieuwe serie Kasboekje van Nederland staat de financiële geschiedenis van huishoudens en ondernemingen in de 20e eeuw centraal. De NTR maakte deze serie in samenwerking met de Universiteit Utrecht, die onderzoek doet naar onze financiële geschiedenis. Vanavond de allereerste aflevering met als titel Jong geleerd. En aan tafel hier hoogleraar financiële geschiedenis Oscar Gelderblom... en Yvke Nijland, eindredacteur van Kasboekje van Nederland. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hallo. Voordat we over het onderzoek en het programma komen te spreken... Oscar, heb jij zelf ooit een kasboekje bijgehouden? Drie maanden lang heb ik Drie het maanden... bijgehouden, toen ik voor het eerst echt salaris had. En uh, toen was het echt nodig, want toen had ik opeens veel meer geld... en wilde ik wel weten waar ik het aan uit zou geven. Ja, en daarna ben je gestopt? Nou, toen had ik dus kennelijk genoeg geld om niet meer heel veel zorgen te hebben. En uh, toen ben ik gestopt. Ja. Yvke, jij? Ik geloof het niet. Nee. Ik heb uh, misschien wel eens notities gemaakt, maar daar is het ook wel bij gebleven. Ja. En kom je dan wel af en toe in geldnood, omdat je het niet goed bijhoudt? Nee, ik weet het eigenlijk altijd goed op te lossen. Okay. Creatief boekhouden misschien, maar ja, het gaat altijd wel goed. Ja. En, en krijgen jullie thuis nog afschriften die je dan netjes verzamelt, of gaat het allemaal digitaal? Ik krijg geen afschriften meer. Nee, ik doe alles digitaal. Ja, en jij, Oscar? Ja, ik krijg ze wel. En ik bewaar ze ook nog. Dus Echt dat waar? Is, ja, dat is, en ik weet eigenlijk niet goed waarom ik ze bewaar. Maar toch een soort van je wilt het altijd wel achter de hand hebben. En na hoeveel jaar gooi je het dan weg? En niet. Niet? Dus je hebt hele mappen vol met afschrikken? Ja, ik geloof dat ik op een gegeven moment wel... Iemand tegen me zei, nou, vijf jaar is wel genoeg. Maar ik denk dat ik nog zeker tien jaar heb. Oké. Okay. Ja. Um, Oscar, jij bent hoogleraar financiële geschiedenis. Um, en ik zag dat je al eerder verdiepte... eigenlijk in de economie van onze vroegmoderne geschiedenis. Hoe ineens de geschiedenis... Van Nederland, de financiële geschiedenis van de afgelopen eeuw. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, de stap lijkt heel groot, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want waar je achter komt als je in Nederland in de Gouden Eeuw onderzoek doet, willen mensen heel graag weten. Want we hebben de eerste uh, centrale bank, de Wisselbank van Amsterdam, we hebben de eerste naamloze vennootschap. En dat gaat eigenlijk altijd over de aanbieders van financiële diensten. En wij dachten toen al. Ja, dat dat is de helft van het verhaal. En de andere helft zijn de mensen zelf, de huishoudens zelf... de ondernemers zelf. En dat zijn we voor de vroegmoderne tijd gaan doen. En dan komt vanzelf de vraag op... hoe zit dat eigenlijk in de twintigste eeuw? Ja... Yeah. En daar heb je ook misschien nog niet zo heel veel bronnen van. Dus dan moet je aan mensen gaan vragen: heb je nog wat liggen? Nee, er wordt dus heel veel onderzoek gedaan door mensen die kijken in de archieven van banken en verzekeraars. maar niet in het uh, kasboekje van gewone mensen. Uh, omdat die kasboekjes ook niet altijd aanwezig zijn. Dus ja. je weet niet waar je moet beginnen met zoeken. Ja. Yves, hoe raakte jij betrokken bij het project? Uh, dat ging als volgt. Uh, Marcia van Woensel, collega van mij. En, uh, die uh, belde mij op een dag en die zei... Nou, ik ben bij Oscar Geldenblom geweest. Die begint een groot project. en, uh, nou ja, Hij wil uh, graag daar het publiek bij betrekken. Maar ik dacht, zei Marcia... het is ook mooi voor een televisieprogramma... dus zullen wij samen gaan nadenken over een programma. Ik zei, "Nou, dat lijkt me een superleuk idee. Dus wij zijn samen gaan zitten. En hebben nou, zes afleveringen opgeschreven. En hebben dat plan, plan ingediend bij de NTR... En uh, daar, daar werd heel enthousiast gereageerd. Zo van, nou, dat lijkt ons ontzettend mooi om te doen. Dus dat was eigenlijk het begin. En toen duurde het nog wel een tijd voordat we eigenlijk uh, toestemming kregen om het te gaan maken. Maar uh, het enthousiasme was er van meet of aan bij ons allebei. En uiteindelijk ook bij de NTR, dus dat was heel fijn. Ja, dus jullie slaan de handen ineen. En dan kan ik me voorstellen, moet er een oproep komen aan heel Nederland waar gaan we die kastboekjes vandaan halen? Hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk op twee manieren. Dus uh, het is voor ons een absolute buitenkans... om het op deze manier te doen. Dus uh, ik heb stiekem al mee mogen kijken. En dan zie je dus de dingen die wij vermoeden... dat mensen in hun hoofd hadden zitten... blijkt dan in oude televisiebeelden nog terug te vinden. Dus dat is heel erg fijn. Dus we hopen heel erg... dat mensen nu uh, vanavond uh, gaan kijken en denken van... nou zeg, uh, dat heb ik ook nog, dat ga ik delen. Uh, en voor de rest is het dat wij proberen uit te leggen aan mensen... dat we dingen echt niet weten. Dus we hebben de hulp nodig... van Nederlanders om hun eigen geschiedenis ja weer boven tafel, of eigenlijk moet je zeggen, weer van zolder te halen. Uh, dus op die manier, ja, wij worden hier heel blij van als onderzoekers. Uh, normaal gesproken kun je als historicus niet je, om je eigen bronnen vragen. En nu kan het een keertje wel. Ja, en jullie hebben ook een publieksdag uh, gehad in het najaar en een oproep gedaan. De is daar al wat uitgekomen? Hoeveel bronnen hebben jullie nu al liggen? Nou, We zijn aan het tellen. Um, we hebben 450 mensen zo ongeveer die al gereageerd hebben. En uh, ja, sommige mensen hadden heel weinig. Sommige mensen hadden heel erg veel. Zelf reken ik het wel eens uit als kasboekje jaren. Dus hoeveel jaren bij elkaar hebben mensen nou al bijgehouden? En dan zitten we op een paar duizend al. Ja, en... en, en, en Eén individu? Zijn er mensen die een hele leven zo'n boekje bijhouden? Of uh, stoppen ze ook na drie maanden? Nee, er zijn mensen die in de jaren 20 begonnen zijn en doorgegaan zijn tot de jaren 60. Er zijn mensen die in de jaren 40 begonnen zijn en doorgegaan zijn tot 2000. Dus die zijn er ook. En ja die, die bronnen zijn voor ons ontzettend waardevol. Dus we hopen heel erg dat we nog meer krijgen. Dat is wel, ja... Ja. <laughs> dus, dus de oproep staat nog steeds uh, om in te sturen, natuurlijk. Zeker, ja. En wij hopen allemaal, tenminste dat mag ik wel zeggen, denk ik, dat uh, na aanleiding van de serie, dus gewoon mensen weer zolder, de zolders opgaan en die spullen gaan pakken. Want uiteindelijk is dat wat je wilt. Je wil, bedoel, we willen natuurlijk dat de serie uh, goed gewaardeerd wordt en goed bekeken. Maar het is vooral ook mooi als je kunt bijdragen aan onderzoek. Want het is natuurlijk uh, belangrijk dat er gewoon een inzicht uh, komt van hoe ging dat eigenlijk in die 20e eeuw. Ja. Nog even inzoomend op die kasboekjes: hè? waarom is dat zo een geschikte bron. Wat kan je daar allemaal uithalen? Ja, het, wat er, uh, het, het is het persoonlijke leven van mensen. Dus je kunt er eigenlijk twee dingen uithalen. Voor mensen zelf is het hun geschiedenis. Dus wat af en toe nu ook gebeurt... Uh, dan hebben wij met mensen afgesproken... Goh, komt u de kastboekjes uh, bij ons afleveren? En dan krijg je een berichtje twee dagen van tevoren. Ja, sorry, uh, we hebben er zoveel dingen in gevonden... over onze geschiedenis. We willen het eerst zelf nog eventjes wat beter bekijken. Nou, ja. Daar word ik heel blij van, omdat die mensen zeggen... Well, we komen het wel brengen, komt later nog. Dus dat is het. Het is voor mensen het verhaal van hun eigen ouders, soms hun grootouders... van hun eigen jeugd, van de eerste keer op vakantie gaan... van uh, de eerste keer dat er uh, geleend moest worden... een auto aangeschaft moest worden. Dat zit er allemaal in. Uh, en het andere is dat het voor ons echt uh, uh, laat zien... hoe de financiële behoeftes van Nederlanders veranderden... met name uh, voor en na de jaren 50 en 60. Dus daarvoor hadden mensen hele lage inkomens. Dat is in de jaren 50 nog steeds zo... En dat neemt toe op een gegeven moment. En wat gebeurt er dan met het financiële gedrag van mensen? Uh, eerst zien we heel veel voorzichtigheid. Uh, uh, sparen op de kleintjes letten. En op een gegeven moment uh, verandert dat. Nou, Dan moeten we ons afvragen, wat is die verandering precies? En heeft dat goed uitgepakt? En daar zijn die kasboekjes geweldig voor. Ja. Ja. En uh, Yvke, uh, jullie maken daar een programma van. Ja. Uh, en je ziet ook de rijkheid van die boekjes. Welke thema's rollen daar wat jullie betreft uit? Uh, nou, het dagelijks leven komt natuurlijk heel erg duidelijk naar voren. Je ziet, uh, we hebben bijvoorbeeld iemand uh, via de universiteit gekregen, zeg maar. Die heeft vanaf zijn... Tien jaar een dagboekje of een kasboekje bijgehouden. En die schrijft dan echt alles op van hoeveel hij uitgeeft aan een zakje friet en aan een, aan een ijsje. Maar ook hoe die spaart voor zijn brommer. En uh, dan is echt alles minutieus genoteerd. En op een gegeven moment dan heeft hij het geld en dan koopt hij die brommer. Dat staat er dan ook weer keurig in. Dus dat verhaal, wat Oscar ook zegt, daarachter, dat is het mooiste. Want die, die getalletjes, ja, dat is, dat is één. Maar dat, dat, waar, hoe dat dan gegaan is en hoe, die man, hoe deze jongen toen en nu man. Uh, op zoek ging naar geld en centjes wilde verdienen... en bij hun klusjes voor zijn moeder deed. En, nou ja, dat, dat is gewoon een prachtig verhaal. En dan heb je dus cijfers met het, het, de geschiedenis daarachter. En dat ja. is natuurlijk wat wij heel erg leuk vinden. En als je dan in gesprek raakt met mensen over die bronnen... Um, wat voor emotie blijkt er dan uit als ze die bronnen zien? Zijn ze dan trots op dat ze dat zo netjes bij hebben gehouden? Of uh, zeggen ze, ach, iedereen deed dat... Hoe legt dat? Nou ja, het is, het is wel grappig wat Oscar zegt. Dat je deels uh, ziet dat mensen ook weer hun eigen verbazing bijna krijgen... over wat ze hebben meegemaakt. Heel veel dingen ben je natuurlijk vergeten. Ga je, ga maar, denk maar over je eigen leven na. Je weet heel veel dingen nog, maar heel veel dingen weet je misschien ook niet meer. En op het moment dat je dat kastboekje erbij pakt... dan zie je gewoon weer... oh, dat was in dat jaar en toen deed ik toen... oh, ik dacht altijd een paar jaar... Weet je? Dus er de, de komt van alles weer naar boven. Dus... Die verbazing over het leven. Maar ook gewoon dat mensen heel nauwkeurig zijn geweest. Dat is heel, heel leuk om te zien en te horen. Ja, uh, Zijn er bepaalde kastboekjes uh, ja, die jullie favoriet zijn? Is uh, Een soort favoriete bron al? Uh, ik, een hele mooie reeks vind ik van een, uh, een meneer uit, uh, uh, uit het, West, uh, nee, niet het Westland. Uit de, uit de Bollenstreek, Die nog een, een doos met kastboekjes had. En het was heel grappig om... Om van hem te horen. Want hij was de enige in zijn familie die dacht: God, dit moet ik wel bewaren. En hij was, zijn zoon had hem naar uh, Utrecht gebracht. En die zoon dacht: die zag je ook een beetje kijken. van ja, ik doe het voor mijn vader. maar ik snap niet echt wat hier aan de hand is. Maar uh, een schitterende reeks kasboekjes. die begon in de jaren 1870. Zowel is wel een van de oudste die we hebben. Allemaal uh, groene in groen leer gebonden kleine zakboekjes... met een, een, een, een, een potloodje er nog ingestoken. En ja, je vermoedt dan... dat die, die boer die heeft dat dus heel erg lang bijgehouden. En dat ziet er een beetje... Um, uh, uh, nou ja, uh, onge, on, onhandig uit. Maar daarnaast was dus ook een heel mooi schrift... waar precies de inkomsten van de beleggingen uh, werden bijgehouden. Want die boeren die, die hadden land en dat, werden ze, dat, dat verpachten ze ook. En dat werd vijftig jaar lang keurig bijgehouden. En daar zie je dus gebeuren dat mensen toen al heel erg goed op het geld letten. En dan hebben wij super geluk dat iemand dacht van ja, dat is zonde om dat weg te gooien. Ja, en dat is eigenlijk ook wel grappig dat zo'n zoon denkt van nou, wat mijn vader al die tijd heeft gedaan. En dat er nu misschien erkenning komt van kijk nou, zie je nou, dat heb ik... Uh... Nee, dat, dat hoop bijhouden. ik dus dat mensen die je die, die, die, die, die televisieprogramma zien... ook denken van ja, nee maar dat materiaal, dat heb ik ook nog. En uh, dat geldt natuurlijk voor ons als onderzoekers... naarmate we meer spullen krijgen, weten we ook beter waar we naar zoeken. Dus wij worden heel blij van ondernemers, uh, de kastboekjes... want die zijn er heel erg weinig. We worden heel erg blij van mensen... die zo'n hele lange reeks met uh, kastboekjes hebben. Maar als mensen op zolder gaan kijken... en ze vinden bijvoorbeeld nog, nog brieven... of ze vinden materiaal waaruit blijkt wat ze zijn gaan doen... met toen ze geld overhielden, waar ze dat geld in hebben gestopt, ja, dat zijn allemaal vragen die wij hebben. En als mensen daar uh, op zolder een stukje van het antwoord hebben, uh, perfect. Ja, is er nu al iets waarvan je zegt, nou dat missen we echt. Dat heb ik nog helemaal niet gezien, maar ik weet dat het er is. Oeh, nou, het, het, wat. Wat ik heel graag wel zou willen hebben, zijn brieven van mensen. Waarin ze dus vertellen over uh, wat geld zaken met ze doen. Dat is moeilijk te krijgen, want yeah. uh, mensen moeten dan ook weer die brieven door. En dan is het een beetje zoeken naar de speld in de Hooiberg. Maar uh, ja, als je thuis zit en denkt, ja, die brieven van mijn opa of mijn opa of een tante... die heb ik nog, ik ga er eens in speuren. En kan ik nou, wat je in de televisieserie zo meteen gaat zien... Hè, van hoe is dat in de loop van 70 jaar veranderd... zie ik dat terug bij mij thuis... En zelfs als mensen dan uiteindelijk alleen maar zelf in die boekjes verdwalen... en het nooit naar ons opsturen, ben ik al een gelukkig mens. Want dat is wat je ook wilt laten voelen... dat die geschiedenis van Nederland bij mensen nou, thuis uh, gewoon nog aanwezig is. Ja. Vanavond is dus de allereerste aflevering en die heeft de titel Jong geleerd. Um, wat zijn nog de andere thema's? Uh, gaan we het leven volgen? Ja, eigenlijk wel. Van jong tot oud. Um, jong geleerd, dus dat gaat heel erg over hoe mensen thuis jong... Uh, ja, kennis maakte eigenlijk met geld en hoe dat, hoe dat ging. Dus dat hoor je van mensen van vroeger, zou ik maar zeggen. En ook hoe dat nu gaat. En op een ROC-school waar lesgegeven wordt... Uh, zie je jongeren van, nou ja, hoe doe je dat dan nu in deze tijd met geld? Um, we hebben een aflevering die heet Op eigen benen. Dat gaat heel erg over het moment dat je uit huis gaat... op jezelf gaat wonen. Nou, dat was... Uh, in de jaren 50, 60, uh, echt heel anders dan dat dat nu is. Uh, je moest vroeger echt sparen voor je uitzet. Uh, je ging niet samen wonen. Je ging echt pas. Uh, ja, je ging trouwen en dan uh, en er moest er ook nog een huis beschikbaar zijn. Dus dat soort verhalen zitten in aflevering 2. En dan blijkt dus dat wonen. tot op de dag van vandaag ingewikkeld is. Ook voor heel veel jonge mensen nu weer. met een. Uh, Kleine beurs of uh, die net beginnen met werken of zzp'er zijn. Um, dus dat is in aflevering twee. En dan hebben we in aflevering drie uh, het thema kopen, kopen, kopen. Of eigenlijk het feit dat wij met z'n allen steeds meer geld kregen... Door, door de jaren heen, betekent dat mensen ook steeds meer geld gingen uitgeven. Maar ook steeds meer kredieten gingen nemen. Dus gemakkelijker omgingen met lenen. Vroeger zei de overheid, je moet vooral sparen. en Je moet een zilvervloot. Je moet van alles en nog wat doen om je om je geld weg te zetten. En, en op een gegeven moment is er toch het een en ander gebeurd... waardoor mensen makkelijker zijn gaan lenen. Uh, de middelen kwamen er ook. Het, de, de, het, het werd ook gewoon echt mogelijk om, om meer geld te gaan lenen. Dus dat gaat daarover. Dan hebben we een, een aflevering over hoe het uh, tussen mannen en vrouwen ging... in gezinnen en gaat. Dus over hoe, wat, hoe die verhouding is. Wie beheert de pot? Hè? Dus uh, wat doet de vrouw nou en wat doet de man nou eigenlijk? En wat deed hij uh, vooral? vooral? Dus dat gaat erg over. Nou ja, is daar wat in veranderd en uh, hoe moet je daar naar kijken? En dan hebben we nog een uh, aflevering uh, over uh, sparen voor later. Dus als je, als je met pensioen gaat, maar ook de weg ernaartoe. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? De invoering van de AOW betekende voor heel veel mensen rust en ruimte. Maar uiteindelijk, als je nu kijkt hoe de, hoe de stand van zaken is rond de AOW, pensioenen. is het best wel zorgelijk voor heel veel mensen. Van hoe ziet het leven er straks uit, na mijn 67ste? Nou, dus heel veel mensen gaan zoeken naar nieuwe opties. Um, dus dat is aflevering vijf. En de laatste aflevering gaat over wat geef je door. Wat doe je dan als je eenmaal op dat punt bent? Um, nou, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Dus uh, daar komen ook weer verhalen in voor... die uh, laten zien hoe, het, hoe verschillend het kan zijn... als je in het laatste deel van je leven zit. Of hoe het is als je een, op je redelijk jonge leeftijd een erfenis krijgt. In de vorm van een landgoed. Dus dat is um, de laatste aflevering. En dan ja. zijn we er alweer doorheen. Dan is het begin mei. Ja. En dan hopen wij natuurlijk dat er... Uh, iedereen verhalen naar boven zijn gekomen en dat mensen echt uh, op zoek zijn gegaan naar hun eigen spullen en uh, die gebracht hebben naar uh, Oscar en collega's. Ja, ja. ja het, is, uh, het is voor ons een gouden greep dat uh, NTR zei, dit is televisie, dat is één, maar dit is ook een verhaal wat je kunt verbinden met de levensloop van mensen, van uh, de wieg tot het graf zou je kunnen zeggen en... Uh, financieel is dat ook heel relevant. Want je hebt, uh, weten we gewoon van de economen die daar nu wel onderzoek naar doen. De tegenstelling tussen een jeugd waarin je weinig geld hebt. Op een gegeven moment ga je wat meer geld verdienen. En wat doe je dan aan het eind weer met dat geld. En wat er veranderd is, dat zullen mensen denk ik herkennen in hun leven. Is dat uh, ze misschien van heel vroeger nog weten dat het sappelen was. En dat je het allemaal zelf deed. En dat die banken en die verzekeraars en die pensioenfondsen in het leven van mensen zijn gekomen. Dat iedereen heeft nu een bankrekening. Of twee en heel veel mensen hebben een hypotheek. Heel veel mensen hebben nu schulden. Ja, die verandering daarvan willen we heel graag dat mensen gaan begrijpen waarom die er eigenlijk gekomen is. Ja. ja. Als we kijken naar die eerste aflevering, hè, jong geleerd. En het gaat heel erg over, over je financiële opvoeding eigenlijk. Uh, ja, wat is daar eigenlijk veranderd? Als we kijken naar wat, wat we in de aflevering zien... en hoe jongeren nu hun financiële opvoeding krijgen. Wat, wat, wat jullie betreft een groot nee, verschil. Ik, ja, ik denk dat de digitalisering een enorme invloed heeft gehad. Ik denk dat het feit dat wij helemaal niet meer... echt letterlijk geld in onze hand hebben... of steeds minder eigenlijk, dat dat heel veel uitmaakt. Dat vroeger echt het gewoon letterlijk centjes stellen op tafel was. En... Uh, het feit dat er gewoon, het, er, was, er kwam geld binnen en daar moest je het voor doen. En zeker in de jaren na de oorlog was het natuurlijk echt heel erg ingewikkeld. Was het echt te tellen en kijken. En. En nu is er natuurlijk meer ruimte, maar het is ook het overzicht is ook een beetje verdwenen. Heel veel dingen worden automatisch afgeschreven. Je hebt uh, nou, contactloos betalen. Uh, ja, je verzin het zelf, maar het, het leven is in heel veel opzichten makkelijker geworden, maar ook onoverzichtelijker daardoor, denk ik. Ja. Dus ik denk dat dat een groot verschil is, maar misschien heb jij daar nog wel een andere... Ja, is het is interessant dat wij dus de mensen die nu kastboekjes aan ons geven, ik ben een beetje geneigd om te denken ja, dat is eigenlijk de kasboekje-generatie, de mensen die wel door hadden van, oh, dit moeten we goed bijhouden. En omdat die Bank in het leven van mensen kwamen, zijn... Hè, je vroeg het net aan het begin ook al... van heb je bankafschriften? We hebben heel veel hebben we overgelaten aan anderen... van dat komt wel goed. En dat zien we nu, vooral sinds de crisis... van nu alweer tien jaar geleden... dat mensen denken van oeh, is dat wel verstandig... om dat aan anderen over te laten. Ja. En dan gebeuren er twee dingen. Eén, uh, zie je dus de, uh, de banken... nu weer mensen met apps... en dergelijke helpen ja, van, om weer grip op geld uh, te krijgen. En twee, denken mensen van... Uh, is dat nou zo verstandig om andere mensen mijn geldzaken te laten beheren? Uh, dus ik hoop wel dat de slinger weer een beetje terugslaat. Uh, omdat, uh, kijk, als je heel erg veel geld hebt... dan uh, als je miljonair bent, zal het niet zoveel uitmaken... als je een keer een foute beslissing neemt. Maar het is in Nederland nog altijd zo... dat best wel veel mensen niet zoveel geld hebben. En dan is foute beslissingen nemen. En dat zie je dus mooi. Uh, mag, ik al, mag ik al iets zeggen over wat we vanavond uh, gaan zien? Of. Uh, ja, ga je ja, ja, nou, dus je, je ziet, in de serie um, uh, zie je heel erg dat mensen vroeger... Uh, uh, hadden ze geen geld, uh, maar wisten ze wel hoe ze met uh, geld om moesten gaan. En nu hebben jongeren uh, wel geld, maar weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan. En dat is een, Heel zwart-wit een... gesteld. Uh, natuurlijk. Uh, okay, um, ja. maar, maar dat, hoe groot dat... is het probleem van die jongeren die niet weten met geld om te gaan? Nou ja, hebben een idee? We weten het niet precies van, want jullie hebben nee. ook nog navraag naar gedaan. Hè, van... er zijn, ja, dat is ook maar naar welke groep kijk je? Maar er wordt wel gezegd dat er wel zo'n 20% van de jongeren dan weer schulden heeft. Maar... Ja, het is ook maar welke groep neem je precies en welke leeftijdscategorie? Maar er, er is wel degelijk een probleem. En dat is ook de reden dat, uh, dat er partijen zijn die lesgeven op bijvoorbeeld ROC's. Die zeggen van hè, Stichting LEF, die, dat is uh, een groep die, die komt uit de financiële wereld. En die zegt van nou ja, wij willen heel graag dat, dat jongeren bewust worden van geld. Dus wij willen ze met ze in gesprek. We zeggen niet hoe het moet, maar we houden ze een spiegel voor. Hoe doe je dat? Uh, spaar je voor later? Spaar je voor een auto? Hoe doe je dat dan? En hoe denk je daarover na? Hoe ben je daarmee bezig? Dat is een manier om weer uh, nou ja, grip te krijgen op je geld. Om na te denken over wat heb ik en wat heb ik nodig? En hoe moet ik dat een beetje verdelen? Want ik kan nu alles uitgeven, maar ja, dan heb ik straks niks. Dus dat is een beetje wel wat er nu gebeurt. Hè? Mensen zijn zelf wat kritischer geworden misschien ten aanzien van de banken. Maar ook het bewust worden van sowieso je geld en als, als, als, als, als jong iemand... dat is echt heel erg uh, belangrijk om nu te doen... En, en daar wordt wel uh, aandacht aan besteed. Ja. Een mooi voorbeeld vind ik in de, in de aflevering. Uh, is de zilvervloot. Hè? Die, ja. die kende ik al wel. Uh, als aanmoediging uh, om te gaan sparen. En daar hebben we ook een fragment van. Dus laten we even luisteren naar wat die zilvervloot uh, ook alweer was. Aan te trekken. Ja, nu zijn de rentepercentages rond het nulpunt. Dus nu krijg je helemaal niks meer voor het geld wat je wegzet. Maar dan denken jonge mensen misschien ook. ja, Dag, ik ga niet sparen. Want het levert niks op. Nee, misschien. Maar uh, nou ja, dan kun je altijd nog beleggen. Of hè, andere dingen doen. Bitcoins kopen. Uh, ik, zeg, ik moedig dat niet aan, zeg ik hierbij. Dat maar, zou ik uh, ook niet doen, nee. <laughs> Ik bedoel, dat zijn de opties waar natuurlijk wel werk van gemaakt wordt. Ja. Maar uh, kan de overheid uh, op een of andere manier... of de banken ons nog stimuleren om te sparen? Of? Nee, wat je eigenlijk wil is dat, mensen niet, dat je niet gestimuleerd wordt om te sparen, maar dat je, ge, na, ge, dat je uitgedaagd wordt om na te denken wat op korte en lange termijn uh, de dingen zijn die voor jou belangrijk zijn. Ja. En uh, wat, wat nu heel vervelend is, is dat mensen uh, de meeste mensen hebben veel meer inkomen gekregen dan strikt genodig, genomen nodig is om uh, kleding, voedsel, uh, uh, onderdak te hebben. Dus mensen hebben echt geld te veel, zou je kunnen zeggen. Maar ja, als je dat vervolgens allemaal uh, in een huis stopt... of eigenlijk in een grote schuld om je huis te betalen... en je zit dertig jaar vast, is dat heel erg verstandig. Zou je er niet beter aan doen om meer van dat geld opzij te zetten voor een pensioen? Zeker als je nu zzp'er ja. bent. Uh, dus dat soort dingen... Dat Um, is heel moeilijk voor je om te overzien. Uh, voor ieder mens afzonderlijk. Dus daar hebben we een mooie oplossing voor. Die noemen we de verzorgingstaat. Hé, hey, maar die verzorgingstaat die zijn we een beetje aan het afbouwen. Uh, is dat dan wel zo verstandig? Uh, nou, dat soort vragen hoor je onze politici uh, niet stellen. Als je terugdenkt hoe moeilijk het was om die AOW aan te passen... en de WAO aan te passen... Dat ging om hele grote dingen, maar dat werd verengd tot een kleine beleidsmaatregel. Ja, dat zou mooi zijn als dat terugkwam. Dan mensen denken van hé, hey, maar die financiële sector, die is er voor mij. Ja. En voor mijn familie en voor mijn kinderen uh, en voor mijn ouders. Dat zou je willen. Over kinderen gesproken. Hebben jullie zelf kinderen en wat voor financieel advies geven jullie die? Ik heb kinderen, ik heb twee kinderen zeker. En uh, mijn oudste is uh, inmiddels volwassen, dus uh, die regelt haar eigen zaakjes. Dus en volgens mij doet ze dat heel goed. Die heeft eigenlijk uh, van jongs af aan altijd heel nauwkeurig, zonder dat wij het hebben gezegd, een administratie bijgehouden. Eigenlijk een eigen kasboek. Ja, die kan mee in het onderzoek? Ja, die kan bijna mee in het onderzoek. En uh, nee, die regelt dat volgens mij heel goed. Die uh, heeft uh, ook te maken met duo. En die zet uh, soms het uh, bedrag wat hoger, en soms weer wat lager, begrijp ik. Ik laat haar de haar gang maar gaan, want ze moet het ook zelf ontdekken. En als ze advies nodig heeft, dan zijn we er altijd om haar dat te geven, uiteraard. En die jongste, die spaart, die heeft net een brommer gekocht. Ja. Dus uh, ja, zo gaat dat. Dus ja, maakt je geen zorgen over. Ik maak me nee. geen zorgen, nee hoor. Ja. Ja, mijn zoontje was net blij te ontdekken dat hij uh, vorige week... voor het eerst op school ook kon pinnen. Want hij krijgt nooit contant geld mee. Um, uh, omdat hij al zijn geld... Hij wil ook zijn, als hij van zijn opa en oma geld krijgt... dan zegt hij, pap, kun je dat even op mijn rekening storten? Want dan geeft hij mij het contante geld en dan moet ik het overmaken. Dus dat heeft hij allemaal prima door. Um, maar nu was het wel fijn dat hij op school kon pinnen. Want dan kon hij toch snoep kopen. En dan uh, kon hij de rest van het geld wel sparen. Dus uh, daar zit die spanning van enerzijds dingen willen uitgeven... en anderzijds weten van, uh, ik moet wat voor de lange termijn hebben, dat zie je bij hem wel terug. Ja, nou ja, jong geleerd, zoals de eerste aflevering ook ja. heet. Oscar Gelderblom en uh, Yveske Nijland, hartelijk dank voor jullie komst. Uh, vanavond is dus de eerste uitzending van Kasboekje van Nederland op NPO 2... om tien over half negen. En heeft u zelf nog enkele oude financiële documenten liggen? De Universiteit Utrecht wil ze dus graag gebruiken voor hun onderzoek. Ga daarvoor naar kasboekjevannederland.nl Het was misschien wel de meest spectaculaire verzetsactie... tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Maar wie pleegde deze aanslag? En waarom? Het Verzetsmuseum in Amsterdam opent vandaag de nieuwe tentoonstelling... die het antwoord geeft op die vragen. Explosiegevaar, zo heet de tentoonstelling. En ik spreek Carlien Metz, conservator bij het Verzetsmuseum. Carlien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een, een, een nieuwe tentoonstelling. Waarom dit onderwerp en waarom nu? Uh, het, is, uh, het was gisteren eigenlijk, uh, 27 maart, uh, precies 75 jaar geleden dat de aanslag plaatsvond. Uh, dus dat is de directe aanleiding geweest om daar nu een tentoonstelling over te organiseren. Ja, en jullie hebben gekozen voor de tentoonstelling Explosie Gevaar. Of sorry, voor de naam. Waarom ja. die naam? Um, dat uh, komt voort uh, van het bordje dat uh, de aanslagplegers bij het naar buiten gaan uh, uit het gebouw van het bevolkingsregister. Uh, dus nadat ze alle persoonskaarten uit de stalen kasten hadden geschud en uh, die overgegoten hadden met brandstof en explosieven hadden aangebracht, uh, gingen ze snel het gebouw uit en hebben ze een bordje op de deur gehangen uh, met het woord explosiegevaar. Um, en dat was om de brandweer op afstand te houden. En heel aardig eigenlijk. Uh, heel, aard, heel aardig inderdaad. Uh, en ook uh, met als doel dat de brandweer uh, zou wachten met naar binnen gaan uh, en met blussen. Uh, precies, dat uh, alles genietig dus die die uh, Ja, precies, verder te laten gaan. Uh, maar ook, want dat is wel een belangrijk uitgangspunt van de aanslagplegers en ook van de uh, beramers, de mensen die de aanslag uh, bedacht hebben, uh, dat er geen doden mochten vallen bij deze aanslag. En dat geldt natuurlijk ook uh, voor politieagenten of voor brandweermensen die eventueel... Uh, gevaar zouden lopen als we naar binnen zouden gaan... Ja. en er nog explosies zouden plaatsvinden. Precies, dus belangrijk geen doden, maar wel heel belangrijk... Ja. zoveel mogelijk uh, van dat bevolkingsregister vernietigen. Ja, ja. klopt. En, en uh, wanneer is dat plan ontstaan... om nou juist dat bevolkingsregister te gaan uh, aanpakken? Um, nou, dat is... Uh... In het najaar van 1942 ontstaan dat plan. Uh, en dat kwam uh, voort uh, uit het feit dat deze. Uh, de wij volgen zes kunstenaars. Dat is misschien goed om eerst even te vertellen. Uh, dat zijn de hoofdpersonen uh, uit ons verhaal. En zij uh, hebben de aanslag beraamd. Dus zij staan aan de basis, hebben aan de basis gestaan van het idee. Uh, en zij waren betrokken bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Iedereen moest een uh, persoonsbewijs bij zich hebben. Want de identificatieplicht was ingevoerd door de Duitse bezetters. Um, en uh, mensen die uh, Joods waren kregen een grote J in hun uh, persoonsbewijs. Um, mensen. Die verzetsmensen, bijvoorbeeld, die gezocht werden, uh, die werden, waren dus herkenbaar aan dat persoonsbewijs. Uh, en deze kunstenaars vervalste de persoonsbewijzen en gaven mensen een valse naam. Uh, en um, uh, haalden de J weg, zodat mensen niet meer herkenbaar waren als Joods. Alleen die persoonsbewijzen waren gebaseerd, de echte, op de gegevens die in het bevolkingsregister lagen. En op die manier waren die valse persoonsbewijzen dus ook altijd te herkennen, want ze konden gecontroleerd worden aan de hand van de gegevens in het bevolkingsregister. Gister. En daaruit is het idee voortgekomen... dat die persoonsgegevens die daar lagen opgeslagen... vernietigd moesten worden. Ja, want dat was de, de laatste check uh, om, om alsnog door de man te vallen. Precies, ja. ja, ja. Um, hoe verliep het na die aanslag? Wat gebeurde er? Uh, na de aanslag, uh, nou, misschien is het even goed om nog te vertellen... dat um, deze zes kunstenaars voor de uitvoer van het plan... heel veel mensen betrokken. Uh, uiteindelijk gingen uh, negen uh, mensen op pad. Twee van de kunstenaars uh, en daarnaast zeven uh, uh, studenten... of net afgestudeerden, naar jonge sterke mannen... om die aanslag uit te voeren. Uh, en uh, daarnaast waren er tientallen mensen betrokken bij de aanslag. Um, nadat de aanslag plaats had gevonden... in eerste instantie... Um, waren de betrokkenen uh, nou ja, heel erg blij, want de aanslag was gelukt. Het gebouw uh, uh, had vlam gevat, de bovenverdieping was helemaal ingestort... en de begane grond was ernstig beschadigd. Uh, en heel Nederland uh, praatte over die aanslag omdat het zo spectaculair was. Een hele grote brand Het was ontzettend zichtbaar uh, in Amsterdam, de hoofdstad van het land. Um, dus dat was uh, nou ja, de, de eerste dagen na de aanslag... Um, de Duitse bezetters uh, keken daar natuurlijk heel anders tegen aan. Die loofden een beloning uit van 10.000 gulden um, voor tips die naar de daders zouden leiden. Uh, en al vrij snel uh, werd iemand verraden die van tevoren had opgeschept over de aanslag. En dat risico op verraad uh, werd natuurlijk steeds groter naarmate er meer mensen betrokken werden bij die aanslag. Ja. Uh, en dat uh, is dus ook uh, waarheid geworden, want één uh, iemand is heel snel verraden en dan op 1 april opgepakt. Uh, en hij, hij heeft uh, heel snel uh, in die verhoren namen en adressen gegeven. En uh, op die manier zijn uh, uh, eigenlijk twee weken na de aanslag uh, 22 betrokkenen opgepakt en in de gevangenis terechtgekomen. En is er een uh, heel groot showproces gevoerd... in uh, wat nu het Tropenmuseum is. Daar vond dat plaats. Um, en uh, in dat uh, proces uh, werden de betrokkenen eigenlijk weggezet door de Duitsers, geframed zou je kunnen zeggen... Uh, als um, joden, als homoseksuelen... want uh, twee van de betrokkenen, of drie eigenlijk, waren homoseksueel... Uh, als um, uh, studenten en kunstenaars, dus niet als eerzame burgers... en op die manier uh, wilden de Duitse bezetters... Um, uh, de betrokkenen uh, eigenlijk neerzetten als verderfelijke mensen... Ja. Uh, en nadat, uh, in dat showproces uh, zijn deze uh, 22 mensen uh, ook veroordeeld. En uiteindelijk hebben twaalf van die mensen uh, de doodstraf gekregen. En zij zijn uh, op 1 juli 1943 gefuseerd in de Duinen bij Overveen. En zaten bij die twaalf mensen de zes kunstenaars? Uh, daar zaten drie van de zes kunstenaars bij... Uh, Willem Arondeus, Koen Limperg en Johan Brouwer. Uh, en Gerrit van der Veen uh, is een jaar later uh, alsnog opgepakt. Die kon in eerste instantie uithandelen van de Duitsers blijven. Maar die is een jaar later alsnog gepakt en ook gefuseerd. En twee van die zes kunstenaars, Frida Bellingante en Willem Sandberg, die hebben uh, de oorlog overleefd. Ja, en Willem Sandberg bekend van het Stedelijk Museum. Ja, die is ja. Uh, na de oorlog inderdaad directeur geworden van het Stedelijk Museum en uh, voor de oorlog uh, was hij en tijdens de oorlog was hij al uh, conservator bij het museum. Ja, zij hebben dit eigenlijk samen bedacht, uh, die, die groep van zes en dat is een veel grotere groep geworden. En dat is dus eigenlijk ook misgegaan door door dat, door dat ja. verraad. Um, ja, hoe hebben zij uh, hadden zij gedacht dit gaat sowieso goed? Uh, we gaan gewoon een gok wagen of hebben ze ook nog met andere verzetsmensen gesproken hoe hoe we dat het beste moeten doen? Hoe hebben ze dat aangepakt? Um, nou, het, het, toen het idee was ontstaan, um, weten we uit de overlevering dat er over is gepraat hoe ze dat moesten aanpakken uh, onderling, maar ook wel met andere contacten die ze hadden um, uh, en uh, ze hebben vooral gediscussieerd over de vraag uh, nou ja, we gaan geweld gebruiken want we gaan een aanslag plegen en een gebouw vernietigen maar hoe ver mogen we daar dan in gaan? Mogen daar ook doden bij vallen? Dat is een, uh, een, een belangrijk uh, uitgangspunt geweest um, en toen ze besloten hadden dat er geen doden mochten vallen uh, dus de uh, politieagenten die het bevolkingsregister bewaakten want dat werd uh, permanent bewaakt uh, die moesten verdoofd worden en overmeesterd um, of eerst overmeesterd en dan verdoofd en uit het gebouw Gesleept uh, zodat zij niet uh, um, in die explosies of in de brand uh, gewond of zelfs uh, uh, gedood zouden kunnen worden. Um, en daarvoor uh, hebben ze jonge artsen in opleiding aangetrokken die um, verdovingsmiddelen uh, moesten regelen en ook meegingen met de aanslag om de bewakers te verdoven. Uh, en dat is, die zijn ook weer via via geregeld. Dus uh, in die zin. Um, het was niet één vaste uh, verzetsgroep die dit organiseerde. Het idee is ontstaan vanuit het kunstenaarsverzet, dat ook weer heel breed was. Uh, en via, via, via hebben zij daar uh, allerlei mensen bij betrokken. Uh, en dus ook met uh, al die mensen uh, daarover gepraat. Uh, ja, en wat voor exclusieve kunnen we komen? En, en uh, uh, wat hebben we dan nodig? En dus op ja. die manier uh, ja, is daar inderdaad um, met uh, heel veel mensen over gepraat. Ja. Ja. En de voorbereidingen duurden ook zo'n vijf maanden. Dus dat is uh, vrij lang. Precies, ja. Uh, in de tentoonstelling volgen jullie uh, dus een aantal mensen... en hoor je ook hun verhaal. Kun je een beetje omschrijven hoe de tentoonstelling eruit ziet? Ja, zeker. Um, je, uh, aan het begin van de tentoonstelling... Uh, doe je een koptelefoon op. Want het verhaal wordt verteld door Erik Corton... in een 3D-audiotour. Uh, en dat betekent... Um, dat je echt het gevoel hebt alsof je er middenin staat. Dus je hoort dat geluid overal om je heen. Um, en... Uh, Erik Korton is de verteller. En daarnaast komen de zes hoofdpersonen ook allemaal aan het woord. Daar hebben we acteurs voor gevraagd om die stemmen in te spreken. Um, en hun uh, teksten zijn allemaal gebaseerd... Uh, zoveel mogelijk op uh, uh, historische bronnen. Dus dat uh, blijft heel dicht bij uh, ja, wat ze echt geschreven of gezegd hebben... volgens, uh, volgens getuigenissen. Ja. Um, en uh, je, je loopt van kamer naar kamer. De tentoonstelling bestaat uit twaalf kleine kamertjes. Uh, en, en als je door die kamers heen loopt... volg je deze zes kunstenaars uh, in de stappen die zij zetten in het verzet. Het was niet dat ze op dag één bedachten, we gaan die aanval plegen. Maar je volgt echt dat ze eerst... Uh, moesten alle kunstenaars lid worden van de cultuurkamer... die door de Duitsers was ingesteld. Nou, Deze kunstenaars weigeren dat. En we nemen de bezoeker mee uh, in het dilemma... Uh, dat dat waar eigenlijk alle kunstenaars voor kwamen te staan, word je nou wel lid of niet lid en waarom wel of niet. Uh, en uiteindelijk de beslissing die deze kunstenaars maakten. En dan volg je ze in de stap die ze zetten, uh, ze gingen persoonsbewijzen vervalsen. En dan volg je ze weer in de stap. Oké, okay, die gegevens moeten vernietigd. Hoe doen we dat? Dus op die manier uh, maken we ook inzichtelijk dat dat verzet zich geleidelijk ontwikkelde uh, en we uh, geven de bezoekers een idee van de dilemma's die daarbij kwamen kijken en hoe ingewikkeld het was ook om die keuzes te maken. Ja. Um, wat was en, voor wat jou uh, betreft het oh, grootste dilemma wat ze hadden? Wat is een dilemma wat jou in het bijzonder bijblijft? Uh, nou, wat ik uh, toch bijzonder vind um, is die. Uh, ...toch principiële keuze dat er geen doden mochten vallen. Uh, want dat betekende ook dat het risico voor uh, de aanslagplegers... Uh, ...en de andere betrokkenen groter werd. En uh, uh, Sorry hoor. <laughs> um, uh, want die bewakers moesten verdoofd worden. Uh, en uh, dat betekende dat er ook getuigen overbleven. Um, dus... Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Dat ze daar toch uh, uit principiële uh, overwegingen voor hebben gekozen. Ja. Zijn er ook uh, vragen die nog openstaan? Dat je denkt, bij deze kunstenaar zou ik nog wel willen weten... wat hij of zij gedacht heeft? Zeker. Um, een van de kunstenaars, uh, Koen Limperg, uh, daar is relatief weinig over bekend. De andere kunstenaars zijn ook allemaal biografieën over verschenen. En uh, over hem uh, niet. Uh, we hadden wel uh, wat informatie. Er zijn wel wat stukken over hem geschreven En uh, er is een interview geweest met zijn stiefdochter. Um, maar ik zou over hem uh, nog wel meer willen weten. En ook precies uh, over zijn overwegingen. Want uh, hij is eigenlijk... Um, de enige waar we dat niet zo goed van weten. We weten wel um, dat hij heel zachtaardig was en um, dat het een, een sociaal bewogen iemand was en we weten wat over zijn uh, politieke ideeën. Ja. Uh, maar uh, zijn motivatie uh, ja, binnen deze stappen in verzet, zeg maar, Zij daar weten we niets minst over. Ja. Ja, dus uh, daar zou ik, zou ik wel meer over willen weten, zeker. Ja. Ja. En Dankjewel voor ik... jouw uh, toelichting. Oh, ik, ik moet helaas uh, gaan afronden. Ja, uh, uh, ik zou zeggen, iedereen moet naar de tentoonstelling uh, om, om deze verhalen te horen. Uh, de tentoonstelling Explosiegevaar in het Verzetsmuseum opent dus vandaag en is te zien en te horen tot en met 11 november. Carlien, Metz, uh, dankjewel voor jouw uh, toelichting en veel plezier vandaag. Graag gedaan. Ja, <laughs> dag. En uh, daarmee zijn we aan het uh, einde gekomen van deze uitzending. Uh, alle gesprekken kun je ook terugluisteren via nporadio1.nl slash radio-focus. Volgende week zijn we er weer. Uh, dan met Jeroen Kortschot achter de microfoon. We gaan het al onder andere hebben over body farms. En dat zijn plekken waar onderzoekers kijken wat er gebeurt met een lichaam nadat het begraven is. En met televisieproducent en nu algemeen directeur van de NTR, Paul Reumer... gaan we terug naar Big Brother in 1999 alweer. Wie herinnert het niet? En ja, Een programma wat misschien door sommige mensen saai gevonden werd in het begin... werd een wereldwijd succes... Dat en meer volgende week. Nu eerst het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg en Elisabeth Steens. Dank jullie wel voor het luisteren. NPO Radio 1.